Dit is een uur literatuur, een programma vol waarheid en menig wonder, wijsheid en de schone leringen en de reine dagkortingen. Een uur literatuur is een programma van Els van Keden, maar Kemenade, Mauritia Witte en Ben Lone, onder auspicie van de literaire kringgoerle, technisch mogelijk gemaakt door Stefan Eikenaar. Aan dit uur gaan meewerken Els van Kemenade, Mauritia Witte, Chris Heerkes, Pullus, Willem van der Vanden en Ben Donen. Hé, hey, Chris Heerkens weer terug. <laughs> uh, <laughs> uh, leuk, uh, long time no see, long time no see. Uh, je bent van de bibliotheek vertrokken. Daar zien de trouwe bibliotheekbezoekers jou ook al niet meer. Uh, ja, hmm. hoe is het met je hmm. verder gegaan? Ik ben wel in het vak gebleven. Ik ben uh, gaan werken bij een, als vrijwilliger bij een boekwinkel. ...die boeken aanneemt van particulieren... ...en ze dan verkoopt voor het goede doel. Mm -hmm. en we, we zitten in een ruimte in de universiteit... ...en die mogen we ook gratis hebben. Dus het is bijna puur winst. Oh ja. En ik heb nou 30 collega's. 30? Ja, we, we draaien mm. altijd met z'n tweeën... ...en dan verschillende diensten op één dag. En dan kom je in één week aan dertig mensen. Mm -hmm. Dus we kunnen elkaar heel goed opvangen... ...met vrije of ziekte of... Adres is Hogeschool aan? Um, ik weet het nummer zo niet precies. Maar dat is in de gebouwen van gebouw C, de Universiteit ja. van Tilburg. Gebouw C. Gebouw C, het oorspronkelijkste dat gebouw. Dat is het hoofdgebouw, waar, waar ook de aula in zit. Ja, precies. Ja. En daar zitten wij in de kelder, bij o, de, de toiletten. daar in de kelder. Nou, ah ja. ja. Ja. En wat voor um, boeken komen mensen daar brengen? Um, ze komen van alles brengen. Wij zijn heel selectief met wat we houden. Het moet mooier uitzien en echte. Uh, het mag geen rommelromans zijn of zo. Echt literatuur of goede romans. En studieboeken natuurlijk. We hebben ook over koken en de natuur. En ja, allerlei onderwerpen. En dan ook de studies van de universiteit zitten ook in één kast. Dus met psychologie en uh, rechten, nee. politiek, economie. Daar mm. hebben we een heel aparte kast voor. Oh, nee. De studenten komen ook heel vaak bij ons snuffelen. Ja. Oh, dat dat zou waarschijnlijk super. het, het, het voornaamste publiek zijn. Ja, maar ook de mensen die bij ons uh, hebben geleverd... die oh. komen ook heel vaak weer terug om uh, te kopen. Ja. ja, goed dat je het er ja. dus hebt. Meer... En de boeken ja, zijn heel, heel dat goed, goed weet, heel lang geleden, ja. Het, het Hoogstens 3 euro, behalve als het mooie studieboeken zijn... Van, ja, met platen of kunst, of, dan zijn ze wel meer. En dan heb je al een grote collectie. Ja, we hebben een grote collectie. Ja. En We staan ook op alle, alle boekenmarkten... Um, de Meimarkt en nou in goorle komen we ook. En in berkel en Schot stonden we op de Kunstmarkt. En we komen ook in boeken rond het paleis. Staan en ben je online? Staat op de online welke ja. boeken je allemaal hebt? Ja, maar een, een klein gedeelte maar hmm. staat online. Een klein gedeelte? Een klein ja. gedeelte, echt de allerbeste. Oh, ja. En er staan ook nog op Marktplaats met een klein gedeelte. Hmm. Meer de antiquarische boeken. Maar is dat wel het streven van, van, van jullie winkel, om ook veel op on, uh, online te krijgen? Ja, sommige boeken zijn zo speciaal. En dan, uh, ik denk de mensen die die zoeken, die komen niet in een winkel. Die zijn mensen die iets verzamelen of uh, geïnteresseerd zijn in een bepaalde periode. Ja. En die zoeken altijd online. Mm -hmm. En dan kunnen ze ons vinden. Ja, en ja. het staat um, één maand online en dan gaat het eraf. Dan komt het weer in de winkel. En, en elke week wordt de online collectie vernieuwd. Oh ja. Ja. Ja. ja. ja. Wie doet dat dan? Ja, dat is één medewerker. Toevallig degene waarmee ik samenwerk, die uh, komt dan met heel veel terug. En dan, en dan maak ik dat er weer in de winkel komt. En hij zoekt dan een nieuwe collectie uit. En die zet hij dan weer op uh, Marktplaats. Ja. En, Hoe en, heet en, en het? Een, het heet uh, Books for Life. Dus books op, for books. Life. En de voor is een vier. Oh, voor mij. Oh, ja, ja, jullie ook al moeten Ja, het ja, komt uit Engeland. <laughs> het is een keten. En wij moeten for zich helemaal life. aanpassen aan de Engelse stijl. En, hmm? ja. ja. Maar als je nou zegt, het moet echt literatuur zijn bij denk Of ja? Je, nou, ik, bedoel, ik zou er niet heen gaan, want ik heb geen studieboeken nodig, bijvoorbeeld. Hè. Nee, maar alleen maar, maar de romans. Gewoon, uh, ja. En ook gewoon de, de, de, de, de, de betere de, de, de, romans. Detectives? Ja, detectives ook. Ja, ja, ja. Dus ook, je kunt daar... Uh, ja, voor, voor, uh... en detecties zijn altijd maar 2 euro. Nee, maar omgekeerd zijn er boeken die je weigert, die je zegt, nee, hoeven we niet? Ja. Welke dan? Um, bijvoorbeeld, Konzalik, uh, die weigeren we. En uh, alle Lecturama-boeken, oh, die weigeren ja. we. Oh ja, ja. De pullet, ja. Ik dacht dat helemaal niet meer in de molen Nee, want dan, dat daar kunnen is. we ook allemaal niet. hoeven hoeft niet. Nee, hebben we niet. Hebben we niet? Nee. Ja. Het is dus gewoon de mooiere, uh, betere ja, boeken. Ja. Oh ja. Ja. Nou, goed, dus daar hou jij je nou mee bezig. Ja, en daar heb ik heel veel plezier in. En toen had je ook nog even tijd om naar ons Uur Literatuur te komen. Ja. <laughs> mooi, mooi. Ja. Goed, uh, ja dat was maar een, een, een, een, een verraste uitroep en een uh, vraag zo daarbij weer. Uh, we, waren, we gaan met ons rondje Literair Nieuws. Eerst naar de Nieuwtjes. Ja. Uh, en dan komt Chris weer. En dan komt Chris weer. Alles doet niet mee. Ja, ik, ik borduur even voor op uh, vorige week. Toen ik het eerste boek wat ik van Karl Over, Knauwskaag, las. Uh, daar heb ik toen een stukje uit verteld. Uit gelezen. Uh, en uh, ik dacht toen: van, zal ik die tweede en die derde. en die eventuele drie daarop volgende ook nog gaan lezen. Nou, ik kon de tweede niet laten liggen, uh, omdat die zomaar in de bibliotheek voor het grijpen lag. En de tweede uit zijn serie heette Liefde. En, en het is eigenlijk wat interessanter dan het eerste boek. Maar moet je me veertien dagen uit hebben? Is dat een toptitie? Nee, nee. Oh, nee. nee. Oh, nee, ik geef het je te doen, zijn. Nee. Oké, okay, wil je maar? <laughs> nee, liever niet. <laughs> nee. <laughs> en, dus ik, deze, deze tweede is, vond ik eigenlijk interessanter dan de eerste. Omdat er uh, meer... Um, ik moet zeggen, meer filosofische uh, ideeën naar voren komen. En uh, meer gesprekken die hij met anderen uh, heeft uh, in voorkomen. Die over alle mogelijke onderwerpen kunnen gaan. En iets minder over de dagelijkse problemen. En iets minder uh, details waarvan je denkt: moet ik dat nou weten? Of de manier waar je sigaretten koopt. Of die rood haar heeft. Of, uh, dingen die er verder niet toe doen. Mm -hmm. Maar die hij allemaal uh, noteert. Mm -hmm. En. Uh, maar... Ik dacht, ik ga toch nog even een stukje voorlezen, ook uit het tweede boek. Oh, om je nog je eens een... Heb uh, je een mooi citaat voor ons? Om een goed beeld te geven waar deze man allemaal mee bezig is. Want hij, zoals ik de vorige keer al vertelde, hij beschrijft gewoon zijn leven. En zijn eeuwige struggle om uh, aan, het, aan het werk te komen. Omdat hij intussen uh, ook een, een gezin heeft en, en, en drie kinderen heeft. En, uh, en, en, en dat kost hem ontzaggelijk vermoeden. Hij houdt heel veel van zijn kinderen, maar het kost ja, hem zo ontzaggelijk vermoeden. Dat een vermoed. citaat, ik. Dat ja, ja precies. Zo hilarisch. Ja. Zorgen ja. van zijn kinderen houden, maar uh, fan is dat nou. Uh, hij kan het alles? niet, en, uh, ja, hij kon het niet opbrengen om ah. alles wat erbij komt en de rotzooi in het huis en, en ja, ja, ja. die, die ja. enorme chaos. En, ja. uh, en dat komt er nu iets minder in voor. Mm -hmm. uh, maar goed, ik ken, maar hij is altijd wel. Um, als hij eens blij is en, en vrolijk en opgewekt, dan komt er altijd een domper. Ja. Hij corrigeert zichzelf. Ik vind hem eigenlijk heel protestant. In mijn idee is dit een vrij protestantse man. Zoals Je kan zijn... Kunnen, ja. uh, met dat schuldbesef het, oh. besef eeuwig. Hè? En, dus altijd moet het zwaar worden weer. Mm. En, uh, goed. Uh, zoals bijvoorbeeld in dit stukje. Um, hij heeft um, weer een uh, uitnodiging aangenomen om een interview te geven. En uh, hij denkt, ja, eigenlijk is het onzin. Waar, waarom doe ik dat? Want eigenlijk moet, ik moet alleen maar schrijven, schrijven. En niet al dat, uh, uh, dat, dat uh, ijdeltoar, die uit, ijdel van in, in media optreden. Ja, ja. En uh, hij had bijvoorbeeld in, in een voorafgaand interview gezegd. Um, hm. Ja, de deur kan eventjes... Uh, hij had uh, gezegd... Ibsen zei dat hij die alleen stond het sterkst was. En dat is waar volgens mij. Uh, dat had hij in een interview uh, zo geponeerd. En hij denkt achteraf... Ja, waarom heb ik dat nou gezegd? Want ik, was, ik, ik ben het er een beetje mee eens... Maar eigenlijk is dat de gedachte van mijn moeder. En eigenlijk... Uh, <lacht> Uh, in, vind ik dat helemaal niet zo. Ik vind eigenlijk helemaal niet. Uh, of ik vind eigenlijk. Even kijken. Uh, Ibsen zei dat hij alleen stond in het sterk. En dat is volgens mij niet waar. Dat had hij gezegd. Hij was het dus niet eens met Ibsen in zijn eerste, in dat ene interview. En nu denkt hij. Ja, dat heb ik toen wel gezegd. Maar ik heb gewoon uh, gezegd wat mijn moeder altijd zei. En ik ben het eigenlijk helemaal met Ibsen he uh, eens. He, en daar begint hij nu mee. Ibsen had gelijk gehad. Alles wat ik om mij heen zag, bevestigde dat. Relaties bestonden om de individualiteit te elimineren, de vrijheid te beknotten, wat omhoog wilde tegen te houden. Mijn moeder werd dan ook nooit zo kwaad als wanneer we over het begrip vrijheid discussieerden. Als ik mijn mening zei, snoof ze en zei dat er echt iets Amerikaans was. Een idee zonder inhoud, leeg en leugenachtig. Wij bestaan voor de anderen, vond zij. Maar uit die gedachte was het overgesystematiseerde bestaan voortgekomen... waarin we nu leefden, waarin het onvoorziene voorkomen was verdwenen... en je vanaf de kleuterschool via school en via universiteit... het arbeidzame leven binnentrad, alsof het een tunnel was. Overtuigd dat de genomen keuze op vrijheid berustte... terwijl je in werkelijkheid vanaf de allereerste dag op school... als in zandkorrel was gezeefd. Sommigen werden het praktische werkende bestaan binnen gelotst, anderen het theoretische... Sommigen naar de top, anderen de grond in. Dat alles terwijl we leerden dat iedereen gelijk was. Die gedachte had ons, in elk geval mijn generatie, ertoe gebracht dingen van het leven te verwachten. Te leven in het geloof dat we ergens recht op hadden en er daadwerkelijk recht, er, er daadwerkelijk recht op hadden. En alle mogelijke andere omstandigheden behalve onszelf de schuld gaven als het niet liep zoals we hadden gedacht. Te keer gaan tegen de staat als er een tsunami kwam en je niet ogenblikkelijk werd geholpen. Kon het erbarmelijker verbitterd zijn als je niet de positie kreeg die je had verdiend? Door die gedachte was de gronde gaan niet langer mogelijk, behalve voor de allerzwakste: Want geld kreeg je altijd. Uh, en was het naakte bestaan, dat waarin je oog in oog staat met levensbedreigende situatie, uh, situaties, nood of gevaar, volkomen uitgebannen. Die gedachte had ons een cultuur opgeleverd waarin de meest middelmatige figuren overal de grote meneer uithingen met hun goedkope meningen, vol gegeten en warm. En had ertoe geleid dat op zich goede <lacht> schrijver, schrijver zoals Lars Christensen, ons niet bekend, eem ik aan, vereerd werd alsof het Vergilius zelf op de, uh, op de bank zat om er uiteen te zetten of er met pen op de typemachine of op de computer werd geschreven. En wanneer in de loop van de dag dat werd gedaan. Ik haat het. Ik wil daar niets mee te maken hebben. Wie zat daar zelf met journalisten te praten over hoe hij zijn middelmatige boeken schreef, alsof hij een literaire held was, een kampioen van het woord? Ik! Ja, ja, ja, ja. Heel goed, mooie Mooie stukjes, Mooie zelf haat erbij. Inderdaad, eerst, eerst goed fulmineren, Een hele philippica tegen deze cultuur. En dan ben je zelf ook onderdeel. Ja, precies. Ja, daar gaat hij nog een beetje over. Een geweldig stukje. Vond het de keer trouwens ook. Ja maar dat je daar zulke dikke boeken voor ja. moet lezen dan en dan hoeveel, hoeveel zes, maar zes. Ja, er oh. zijn er drie van het Nederlands uitgekomen maar ik, ja. ik vermoed dat er nog drie volgen oh, want uh, ja, het, het is toch wel makkelijker moet ik zeggen nou, dat zo is af en toe... Heel worden. leuk wat jij... Hebt ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goed, dat was dus... Uh, ben, had jij nog een nieuw... Nou, karalooi, ja, aan de muziek, ja. nou ik, uh, ik wou uh, de aandacht vestigen op uh, Tommy Wieringa in Brabants Dagblad. Uh, ik zal niet gauw uh, Brabants Dagblad uh, aanbevelen. ...zeker niet omdat ik al twee kwaliteitskranten lees... ...maar goed, uh, ik zie die krant toch uh, één keer per week... ...dan blader ik hem helemaal door... ...en Tommy Wieringa is een nieuwe columnist in het Brabants Dagblad... Oh. ...en die schrijft, hebben jullie niet gehoord, niet gelezen? Mm -hmm. Hij schrijft schitterende stukjes. Uh, mag ik deze column even lezen? Dat is niet zo heel lang, daar ja? ben ik zo doorheen. Uh, Barbarij, dat is de titel van dit stukje... Het verdriet, oh dat sluit goed aan op uh, waar jij mee bent begonnen Chris. Het verdriet om een verloren bibliotheek is vergelijkbaar met het verdriet om het verlies van een geliefde. Om sommige verdwenen bibliotheken stopt de treurmars nooit. Om de bibliotheken van Alexandrië en Pergamon draagt de cultuurmens voor altijd een rouwband in de Volkskrant berichtte Twan Heijmans over de onttakeling van de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken staakt de subsidie aan het instituut. Tien kilometer materiaal moet elders worden ondergebracht. Bijna honderdduizend documenten. Alles wat geen andere bestemming vindt zal worden vernietigd. Dingen van eeuwigheidswaarde worden hier geofferd aan de waan van de dag. De verwoesting van een bibliotheek door brand is een trauma. De verwoesting van een bibliotheek door bestuurlijke desinteresse is een misdaad. Een bibliotheek dient niet alleen voor de opslag van boeken, maar ook als werkplaats waar je je kunt afzonderen van de wereld met haar humor. Ik schreef in de nieuwe bibliotheek van Alexandrië, in de kloosterbibliotheek van het Europees Universitair Instituut in Florence en ook in die van het Tropeninstituut in Amsterdam, een gewijde, lichte plaats. Het is een onverdraaglijke gedachte dat deze studieplek zal verdwijnen en dat de documenten die geen bestemming vinden zullen worden gerecycled, dat wil zeggen tot pleepapier worden vermalen. Niet elke bibliotheek geeft zich zomaar gewonnen. In de zomer van 2009 trouwde ik in de kloosterbibliotheek van Wittem. Het was een dag zo blauw als de mantel van de heilige maagd. Voorafgaand aan de ceremonie werd ik in de bibliotheek rondgeleid door een vrijwilligster van het Redemptoristenklooster. Ze vertelde dat de collectie enkele jaren geleden in zijn geheel naar de bibliotheek van de Radboud Universiteit was verhuisd, omdat de Redemptoristen haar niet meer konden onderhouden. Het was een grote, hoge ruimte. Wenteltrappen gaven toegang tot de houten gaande rijen, de wanden waren tot aan het tonggewelf met boekenkasten bekleed. Er stonden nog altijd veel boeken, ik vroeg waar die dan vandaan kwamen. Nadat de collectie was weggehaald, vertelden ze, begonnen de muren van het gebouw door te buigen. Nu het contragewicht van de boeken verdwenen was, zakte het gebouw langzaam in elkaar. De boeken waren, zonder dat men het wist, cruciaal voor de stevigheid van het gebouw. Eilings begon men weer boeken aan te schaffen, wereldlijk en geestelijk van aard, om de muren hun stevigheid terug te geven. Waarom klapt u? vroeg de vrouw. Voor het stille verzet, zei ik, en de schitterende symboliek van het gebouw dat instort zonder boeken. Mooi, nou, mooi hè? is toch een prachtige kolom? Ah, en, en uh, dit is niet uh, de eerste column uh, die ik nou, van hem gelezen heb. Het is, uh, hij is nog niet zo lang daar. De derde, denk ik, maar hij schrijft mooie columns. Op welke dag schrijft hij? Hey, dag... Dat is uh, zaterdag. Op zaterdag, oké. Okay. Ja. in de gaten nou, we houden. De, in de gaten, in de gaten. Wow, mooi. mooi. Voordat Willem en Willem aan de beurt komen, gaan we nu naar Frans Halsema maar vluchten kan niet meer.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 Schuilen bij elkaar Vluchten kan niet meer Vluchten kan niet meer Vluchten kan niet meer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 Vluchten kan niet meer. Hoor je dat, Willem? Ja. Ik heb het gehoord en daarom zit ik hier. Want ik kon voor de microfoon ook niet meer vluchten. En ik moet vertellen, als je bij wilt blijven... dan moet je van tijd tot tijd, elk jaar dus... een uh, poëziebundel kopen. Een poëziekalender. En in de poëziekalender van Meulenhof... staat een verhaaltje uh, dat je nog niet tegenkomt in een uh, kunstboek omdat uh, de kunstboeken allemaal een aantal jaren oud zijn. En die, in dat boek, in de, de agenda, werd verteld dat Sophie Cerruti heeft uitgevonden de gedichten, zeg maar een uh, moderne haiku, een gedicht van 160 tekens, en dat is de maximale lengte van een sms -jaar. En daar moet je dan ook aan een heleboel regels voldoen, alsof het een, laten we maar zeggen, moderne uh, uh, ballade was met zijn reglement... of een sonnet met zijn reglement. En Sophie houdt het dan bij die 160 tekens. Nou, er valt niet zo heel veel uh, te structureren. De dwangbuis van die 160 betekent dat het 160 letters zijn... ...plus alle wit dat erin komt. Die Spaties zijn ook al. Spaatsjes, er mee. En dan moet je ermee mee doen. En het gedicht dat we laten horen... ...dat komt uit haar eerste publicatie. En dat is uiteraard titeloos. We wandelen binnen in elkaars leven. Mompelen schuchteren verontschuldigende woorden. Schudden elkaar de hand en gaan vertwijfeld uiteen. Iets beters is er niet. Ja, en dan heb je alles weer gezegd. En eigenlijk kun je dat tegelijkertijd weer stoppen. Hè? Goed. Maar ik weet niet of ze doorgaat. Het is in ieder geval een nieuwe uh, discipline. Mm -hmm. um, Kennen jullie het woord avondkelner? Als begrip: Avondkelner. Ja. Nee. Ja. Ja. Avondkelder staat voor. Dus, ja, een echte kelder dan, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Maar wat is dat dan? Ja, die, die, die, ja ik dacht zo'n nachtkelder. <laughs> nou, een avondkelder is niet van iemand die, ik denk tussen uh, de kelder van de dag en de kelder van de nacht, dat die uh, geen fluiten doen heeft en geen moer verdient. <laughs> ja, dus, nou. Als je een baantje zoekt waarbij je niet veel hoeft te doen... maar ook heel weinig eisen stelt... kun je altijd nog avondkelder worden. Als je niet het idee hebt om avondkelder te worden... zegt Koenraad Goudzeude... dan kun je altijd nog een gedicht schrijven in het Nederlands. Want dat is voor hem... poëet of avondkelder zijn voor hem synoniemen. Wie nog eens? Gedichten schrijft in het Nederlands is niet goed bij zijn hoofd. Collaboreert, zo je wil, met de postmoderne kliek die van Nederlandsstalige poëzie iets heeft gemaakt dat je onder intellectuele kunt verdelen. Tot er niets meer te verdelen valt. Tot alles is verkruimeld in derry datjes en verzuchtingen op niveau. En men tot de nederige vaststelling komt dat bijna niemand gedichten kan schrijven. Wie nog gedichten schrijft in het Nederlands is niet goed bij zijn hoofd. Hij kan het niet. Ziet als hij in de spiegel kijkt een avondkelner. No, niet slecht, hè? Nee. Daar nee. ja, heb je de avondkelner. Helemaal uh, niet slecht. Dus is er vanavond één keer gedicht bij van mijn hand. Mich Michel Kuipers uh, schrijft onder de naam K. Michel... En Michel Kuipers is in Goorne wel bekend. Hij is Tilburger van oorsprong. En een van de leukste dingen die hij geschreven heeft... is uh, dat God bestaat. Want ik weet het zeker, schrijft K. Michel... want hij woont hier om de hoek mm -hmm. op nummer 45. Ja. En daar woont dus in Tilburg de deurwaardergod. De deurwaarde ja, ja. ja. Uh, het gedicht dat ik uh, toch nog even terug laat komen, want we hebben het eerder gehoord, heet Grote Rivier. En ik wilde dat graag terug laten komen, omdat ik ineens me herinnerde. Ik heb in de vierde klas van de ladering school heb ik een onderwijzer gehad, geheten Ronald Robles de Medina. En die kwam recht uit Surinaribo. En die vertelde dat hij... Uh, van Schiphol, lang geleden dus, naar. Nee, dat hij eh, van Suriname over Nederland naar Schiphol vloog. En dat hij vanuit het vliegtuig kon kijken op de grote rivieren. En hij vertelde tegen mij, tien jaar oud, vierde klas lagere school, dat het stroompjes waren, slootjes, helemaal niks. Moet je daar. Bij mij komen in Suriname, in Suriname bij Paramaribo, want daar is de Marouane rivier, die is drie kilometer breed. Die kunt de overkant bijna niet zien. Dat zijn rivieren. En, hè? Dat zijn pas rivieren. Dat zijn pas rivieren. Want Michel heeft het hier over grote rivier. En dan moet ik dus aan die onderwijzer denken. Maar uh, Michel Kuipers is gewoon de Tilburgse jongen. En die is ook al tevreden met de lei, hè? Grote rivier, draai om. Grote rivier, draai om. Stroom terug naar de bergen. Vertrouw het laagland niet, de steden niet. Hier regeren boze krachten. Hier wordt iedere bocht recht gesneden. De wind is oker en verstikkend. Het tarief domineert alles en de velden zien groen van het gif. Draai om. Neem me mee. Ik speel accordeon. Ik kan de kaart lezen. We gaan tot boven de boomgrens. Ik bouw een hut. We luisteren naar de stilte. We prijzen de lucht. En s'nachts tellen we de satellieten. Geen tijd te verliezen. Avanti, kameraad. We vergeten de vaandels, de grote woorden, de blaasmuziek. Het is geen gisteren meer. We denken niet aan winst of verlies. De toekomst komt later. Prachtig Ooit moet je even uh, kijken naar de plek waar je staat en je realiseren wat het is. Um, nu het lente wordt. Een gedicht dat... Uh, wat zei je? Nu het eindelijk lente nu het wordt. Lente wordt. Oh, Eind oh, deze week. Oh. Ja, nu het lente wordt, wou ik zeggen. Ja. Terwijl de zomer er eigenlijk al is. Ja. Want het is al juni. Mm -hmm. En daarom kom ik met het gedicht van Adriaan Morrien. Mooi zijn je haren. Mooi zijn je haren en nu het zomer wordt, worden ze blonder, nog blonder. Je mag de zon wel bedanken. Als je bij mij in bed stapt, ruik ik de geur van ozon. De bliksem is ingeslagen, vriendelijk, zonder donder. Zonder donder. Maar ja, van poëzie wordt gezegd dat het uh, vooral melancholisch is. In ieder geval, het laatste gedicht is melancholiek, omdat het uh, ver voorbij de tijd gaat, geschreven door Rutger Kopland, toen hij echt al tot uh, de senioren behoorde, en het dan nog heeft over zijn moeder. Dus wat is die dan? Senior, senior...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 En later haar God. Er is geen God. Maar ik bezwoer hem zijn belofte na te komen, haar te bewaren. Dat vind ik nou niet heel mooi, Felipe. Mm -hmm. Jij ook, Malitia? Ik ben helemaal met je eens. Gelukkig. Dat was het. Mooi, mooi, mooi. Mooie ja, hartelijk dank. Mooie keuze. Ja, dankjewel. Nu gaan we nu even naar een vrolijk lied. En dat heet Malle Baba. Ik was zaterdag op een feestje van mijn jongste zus. Die werd 65. Er waren twee jongens die muziek maakten. Speelden alles en nog wat. En Onder andere Malle Baba En al die mensen die toch niet meer twintig waren. Dansten tot aan het plafond. Vandaar Malle Baba. Je schuimt de straat eraan. het spoor. Met en soldaten, hun bedden op een oor. Je tilt je rokken op lacht naar iedereen. Die in het donkere wel durft, maar overdag niet kan. En bij nacht, in de kroegen hier, gaat je naam in troon. Malabab is rond, malabab is blond, zoek op je mond, malabab, je lekkere kont. Ik ken zijn voor een, de heren van fatsoen. Ik heb het vaak gezien wanneer zo'n stuk verdriet Voldaan al buiten kwam en jou daarachter ligt, liet En dan bij nacht in de hier Gaat je naam in het rond, bij het bloemschuimend bier Maar de Maar die dan bezien. Mana babies een op, op je mond,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 het hoort. Maar eens dan komt de dag, luiden ze de klok. Dan draag jij witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gaan de kerk uitgaan.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 Boudewijn rood Groot met Malababben. Terwijl we hier discussies voeren... of het van op de Nijs is of van Boudewijn niet Groot. Maar de uitvoering van, dit, van deze Malababben... is wel Boudewijn niet rood. Ja, op gezag ook van Stefan. Uh, zo, Chris, jij hebt uh, boeken gelezen... de ja. afgelopen tijd. Niet ja. alleen maar verkocht. En, uh, nee. <laughs> ik lees altijd. En nou bespreek ik gewoon de vijf... beste van uh, een half jaar... Het eerste boek is van Hilary Mantel... ...wel bekend van Wolf Hall, of Wolf Hall. en dat, is een, uh, dat was het eerste boek van de trilogie. En het tweede is het boek Henry. En dat gaat over Hendrik de en... Achtste. Oh, ze had heel goede recensies. Ja, de historica. Ja, ja, ja. heel goede recensies. Heel goed, ja. de boekenprijs. Ja. Ja. En dit, dit stukje van Henry de Achtste... ...wordt ook weer beschreven vanuit Thomas Cromwell... En wordt zo goed beschreven. Ja, ik vind het gewoon geweldig. Want iedereen kent zijn leven wel. Maar zoals zij het opschrijft. Dat is echt heel, heel apart. Mm. En, en Thomas Cromwell moet iedereen manipuleren. In opdracht van de koning. Maar zelf is hij ook helemaal afhankelijk van die koning. Dus het is altijd een heel moeilijk spel wat hij moet spelen. En in dit stuk, dit boek, um, heeft de koning dan weer al genoeg van Anne Boleyn, Zijn tweede vrouw omdat zij geen zoon krijgt. En dan wil hij weer een nieuwe vrouw. En dan moet Cromwell dan weer voor elkaar zien te krijgen. En dan wordt er gewoon een, echt een complot opgezet. Om Anne Boleyn te arresteren en te onthoofden. Zodat hij weer opnieuw kan trouwen. Maar het is vooral de verteelmanier... Wat hij nog zo'n stuk of zes, zeven, acht keer doet. Ja. <laughs> en ik weet Eigenlijk niet hoe... Het is een, een stichter van een godsdienst, hè. Ja. ja, ook dat nog. Hè? Ja. ja. Ja, ongelooflijk dat dat toen kon. Hè? Maar het is vooral. Het verhaal is al vaak verteld, ook verfilmd. Maar hoe zij het opschrijft is echt een genot om te lezen. Oh ja. En hoe leidt Thomas Cromwell wel onder het feit dat hij moet meewerken aan de onthoofding van Anna? Ja, dat vind je echt heel erg. Hij probeert altijd nog manieren te vinden van hoe kan ik het voorkomen? En, maar, dat, maar dat lukt gewoon niet. Die koning wil dat. En dan. ...moet hij haar vals beschuldigen, ja, ja. ook al is het niet waar. Afspraak is afspraak. Hè? Ja. <laughs> ja. <laughs> Echt een aanrader. Mijn tweede boek is van uh, Schalansky... ...en het heet De lessen van mevrouw Lomark. En dit is zo'n apart boek. Het gaat, is geschreven door een jonge vrouw... ...en het gaat over een biologie-docente... ...die een, in de eind van de 50 is... En die opgegroeid is en altijd lesgegeven heeft in Oost-Duitsland. Dus heel streng en rechtlijnig, autoritair. En die de wende, dus de omslag van Oost naar West, heel moeilijk kan uh, verwerken. En zij, ziet, zij geeft biologie. En zij ziet alles vanuit de biologie. Ja. Zij ziet mensen dus gewoon als meercelligen. En, en hun driften en zo komen voort uit. Even kijken wat ook weer stond. Proteïne. Zij beziet alles vanuit de biologie en ook de tijdelijkheid dat wij maar hier zijn en wat ons zal overwinnen. En dat is uh, het onkruid, of bacteriën, mm. noem maar op. En het, het verhaal beslaat een heel klein stukje van haar leven, eigenlijk maar één schooljaar met één klasje. En zij ontwikkelt toch een bepaald gevoel voor één leerling en daar kan ze niet mee overweg. Want dat past gewoon niet in haar ...zicht op het leven. Dat, daar heeft ze zoveel moeite mee. Mm -hmm. En in het Indus verhaal... Uh, het komt heel veel biologie. Je krijgt nee, dus ja. ook lessen in biologie. Ja. En je, ja, maar je, die wende, speelt daar ook echt een, een duidelijke rol in? Uh, nee, of? alleen dat ze er zo'n moeite mee heeft. Mm -hmm. En dat alles zo veranderd is. En mm -hmm. wij worden ook Wessies genoemd. Wij noemen de Oost-Duitsers assies, ja. wij zijn gewoon Wessies... Maar die, die wende maakt zij zelf ook mee. Ja, naar heeft die leerling zij die. Gemaakt? Nee, naar die leerling die. Ja, ze dan toch op een andere manier gaat zien als een uh, biologisch construct. Nee, ze kan ze niet anders zien. Nee? Nee, oh, oh, niemand. Oh, oh, die leerling ook niet. Nee. En ondertussen krijg je ook echt lessen van haar in biologie. En die zijn echt heel boeiend. Ja, je steekt, het op, is, eens ja, je steekt er echt ja. van op. <laughs> en als, als slot is ze dus ontzettend boos op de mens die. Uh, alles uh, ja, die wanorde wan toevoegt aan de planeet. En daar geeft ze dus gewoon vlijmschirp, uh, sarcastische opmerkingen over hoe wij bezig zijn. is dus ja, ja, echt ook nog heel ja, goed. Ik goed stellen, ja. En er zit ook nog humor in. Hoe heet de schrijfster? Schalansky. Schalansky. Schalansky. Ja. Ik vind... het als een goede recensie. En ja, ja. van jou ook. Dat is het heel apart. Ik vind de, de titel ook zo mooi. Ja, de lessen van, van mevrouw Loma. Loma. Ja, ja. ja. Mijn derde boek is van Edzard Mik En die heet Mont Blanc. En Edzard Mick is een Nederlander. En het lijkt alsof het over bergsport gaat. Maar het, de hoofdmoot van het verhaal is juist... Eh, het gaat over een vader en zoon. De zoon is een, echt een hele goede bergbeklimmer. En de vader is een functionaris bij de VNO. En zij hebben in het verleden een ongeluk meegemaakt met een bergwandeling... en dat houdt hun gewoon heel hun leven nog thee bezig. En om er toch nog mee om te gaan... gaan ze vijftien jaar later dezelfde tocht maken... vader en zoon. Mm -hmm. En dan komt dus um, het conflict... of ja, het probleem waar ze allebei mee worstelen... over dat ongeluk... komt weer helemaal naar voren... en ook hoe het anders had gemoeten... of hoe ze hadden moeten handelen... Het is echt, echt een heel mooi boek. Met een beetje bergsport, maar vooral privélevens. Mm -hmm. Echt een psychologische roman over volwassen worden, inzicht en vergeving. Zo, dat is het. Een beetje zijn, net als van mooi. Stefan uh, grijp. maar deze is. Ja. Ik vind deze nog mooi. een beetje aan denken. ja. ja. Dan een heel ander boek van Marion Pauw. Die schrijft meestal uh, detectives. Of spannende romans. Maar die heeft nu een heel ander boek geschreven. Um, over een vrouw die alles al heeft. He. Gewoon een leuk leven. Was ik dat nou maar. <laughs> en dan toch de fout ingaat. Door een gaat af. affaire met een andere man. En dan wordt ze heel na verstoten uit haar gezin. Dan gaat ze in Panama op een soort wandelvakantie. Waar ze verdwaalt in... De in, de, in het oerwoud. En gevonden wordt door een, uh, door een indiaan. Wordt heel eventjes bij de indianenstam ondergebracht. En weer uh, teruggebracht naar de beschaafde wereld. En weer terug naar huis. Daar willen ze haar toch niet meer hebben. En dan besluit ze terug te gaan naar de indianenstam. En te kijken wat ze daar kan betekenen. En het boek gaat eigenlijk vooral over de tegenstelling van hun eenvoud. En puurheid tegenover onze... ...zogenaamde bescherming. De edele wilde. Ja. ja. Mm -hmm. En het, ik vind het echt een, best een mooi boek. Het verhaal is een beetje zwak, maar... ...gewoon waarover ze vertelt is, is mooi. Ja, boeiend. Mm. Ja. Het is ook over wel overtuigend. Beschrijf je het wel overtuigend dat... De, ik vind het dat leven wel. daar bij de Indianen en zo, dat je niet denkt van... wat is dat voor, uh, Nee, het is heel overtuigend, want in dat land is ook erge corruptie. En dat komt ook gewoon naar voren, hoe die indianen gemanipuleerd worden en alles. Ja, ik vond het niet slecht. Als laatste heb ik van Kees van Beinem, Nederlandse schrijver ook, ja. het verboden pad. En dat gaat over een, een jongen die stage loopt in een opvangthuis voor moeilijk opvoedbare en kansarme tieners. En hij is heel idealistisch en zijn idee is nou... Als je elkaar maar kunt vertrouwen, dan komt alles goed. Maar hij ontdekt dat het bij de, de leiders in het huis niet lukt met dat vertrouwen en ook met de kinderen niet. En hij blijft gewoon altijd een buiten staan, eigenlijk door zijn goede bedoelingen. En dan gaat heel die groep op vakantie in Bretagne en daar gebeurt dan ook een ongeluk. En dan komt het er echt op aan en ja, ze vallen door de mand. Het is maar het is zo goed beschreven. En echt, nee, ja, ik vond het een heel mooi boek. <coughs> en Raakt hij dan gedesillusioneerd? Ja. Door, uh... Ja, hij raakt gedesillusioneerd. Hm. Mooi boek. Het ja, Keet van Beinem is. Uh, ja, dat is ook, uh, ook geen, geen, uh, geen kleine jongen. Nee. Hij krijgt nee. ook altijd wel goede recensies. Hè? Ja, ja, zeker. Of die wordt gerecenseerd, misschien kun je het beter zo zeggen als je in, in uh, die goede kranten gerecenseerd wordt dan, dan, uh, dan ben je iets ja, want dan, dan is het ook maar een kleine selectie hè? Ja. nou, ja. Oh, zo weinig ja. als je al die boeken ziet die je kunt lezen ja. in bibliotheken en boekwinkels ja, dan uh, is er maar een klein, klein dingetje wat we wordt. Ja. Ja. ja, dat is waar nou Chris, ik zou zeggen hartelijk bedankt. blijf lezen, blijf lezen en kom af en toe iets vertellen. Dan gaan we nu even Miel Colts herdenken. Onze Belgische troubadour die gestorven is en die nu het liedje zingt, Boer Bavo.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 De katjes kochten een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij Dopenkuil open kuil, de dag en nacht. Ja, Miel Kool's zalige gedachten is nu met prachtig liedje. Ik ga uh, bespreken Julia Frank, Liefdesdienst, Wereldbibliotheek Amsterdam 2012. Maar ja, dat is een heruitgave. Julia Frank is in Nederland doorgebroken met Die Mittagsvrouw, in 2007. Een boek dat ik hier besproken heb en waar ik enthousiast over was. De Nederlandse vertaling is kennelijk goed verkocht. Dan gaan uitgevers ertoe over eerder werk uit te brengen. Dit is het geval met een Liebediener uit 1999, dat in 2001 in Nederland uitkwam als de Gigolo. Waarschijnlijk werd het boek niet opgemerkt, maar na de middagsvrouw heeft de uitgever er brood in gezien om het nog eens te proberen, onder een andere titel, liefdesdienst. Bijla betrekt het appartement van haar buurvrouw Charlotte. Ze neemt eveneens de meubels, de kleren, de familieleden en vrienden van Charlotte over. En ook haar geliefde, Albert. In liefdesdienst gaat het over Bijla en Albert. Bijla is een aandoenlijke jonge vrouw met een traumatisch verleden waar enkel allusies op gemaakt worden. Ze verdient haar mager kostje als clown in een circus. Zoals men weet zijn clowns trieste figuren met een geschilderde lach van oor tot oor op een krijtwit geschminkte gezicht. Bijla is getuige van het ongeluk van Charlotte, die voor een plots en wild optrekkende auto vlak voor haar appartement naar een voorbijgaande tram gecatapulteerd wordt en sterft. De man in de kleine rode auto rijdt door. Bijla heeft maar een glimp van hem opgevangen, maar ze denkt dat het Albert is. Een man die in dezelfde flat woont als Charlotte. Het ongeluk maakt grote indruk op haar ontvankelijk gemoed. In de eerste hoofdstukken van het boek is Bijla obsessioneel bezig met Charlotte en het ongeluk. Ze voelt zichzelf schuldig omdat ze haar schoenen met hoge hakken aan haar heeft uitgeleend struikelde Charlotte omdat ze die schoenen niet gewend was. Ze stelt zich honderden vragen, waarop natuurlijk geen antwoord komt. Een tante van Charlotte regelt dat Bijla, die tot dusver in een donker souterrain heeft gewoond, een paar verdiepingen hoger kan, naar Charlottes flat. Inderdaad neemt ze alle spullen over. Via de telefoonbeantwoorder komt ze op het spoor van Albert, de man in de flat die kennelijk contact had met Charlotte. Maar wat voor contact... Ze hoort hem piano spelen, altijd hetzelfde stuk. Als ze uit haar raam hangt, kan ze hem zien. Op een of andere manier maakt Bijla zichzelf wijs dat ze van Albert houdt. En vervolgens is ze listig genoeg om het scenario te laten ontrollen... waarbij ze de geliefde wordt van Albert. Die arme Albert. Als Bijla zo ongeveer alles verteld heeft wat ze over zichzelf kan vertellen... verwacht ze dat Albert gelijk oversteekt. Maar dat doet hij niet. Albert is zeer gesloten. Hij vertelt niets over zijn achtergrond. Hij vertelt niet waarmee hij de kost verdient. Hij vertelt nooit waar hij met zijn gedachten is. Hij vertelt ook nooit over Charlotte. Maar Bijla wil weten. Waarom liegt Albert aan één stuk door? Waarom zegt hij dat hij niet van telefoneren houdt? Als Bijla bij hem is, neemt hij nooit de telefoon op. Zijn smoes is dat hij volmaakt gelukkig is. Als Bijla weer op haar eigen flat is, ziet ze hem vaak telefoneren. Ze hoort hem telefoneren als ze voor zijn deur staat. Ze confronteert hem met die leugens, stelt hem voortdurend vragen. Albert wordt er horendol en knettergek van. Zij lijkt de Stasi wel. De liefdesdienst die in het boek wordt bewezen... is niet zozeer het feit dat Albert een gigolo is. Voortdurend te hoort op om betaalde liefdesdiensten te verrichten aan allerlei dames. Maar... ...dat Bijla de waarheid wil weten omtrent het ongeluk van Charlotte. Heeft Albert haar vermoord? Dat is de vraag die je als lezer door het boek heen trekt. Ik geef enkele passages om een indruk te krijgen van het karakter van Bijla... ...en van Julia Franks stijl. Nou komt het citaat. Tot ongeveer dat moment was ik gelukkig met Albert. Het was begin september. Geluk? Daarover viel niets te zeggen... En juist daaruit bestaat het wezen van geluk, onder andere. Ik zou mijn geluk met Albert aantasten als ik geprobeerd zou hebben het te vatten. Ik zou het beledigen als ik het hier voor mijn vriendin of broer zou uitspreiden... om het voor iedereen toegankelijk te maken en dat wilde ik niet. Ik twijfelde niet aan het geluk. In gedachten liep ik met een grote boog om het geluk heen... zoals ik dat met de stervende Charlotte had moeten doen om haar met waardigheid, met name alleen, te laten sterven. Er waren ook momenten waarop ik er anders over dacht. Einde citaat. Even verder, een fragment waarin Bijla in gesprek is met Albert. Citaat. Smiddags haalde hij me af van de repetitie... en ik probeerde hem te zeggen dat de waarheid voor mij heel belangrijk was... zeker tegenover mensen die ik lief heb. We liepen naast elkaar, omdat hij zijn fiets niet bij zich had... Ik begon het gesprek plom verloren met deze zin. Ik zou willen dat je me altijd de waarheid zegt... en dat wij nooit tegen elkaar liegen. Hoe kom je daarbij? Omdat ik dat belangrijk vind. Waarom is dat belangrijk voor je? Waarom is dat voor jou dan niet belangrijk? Albert antwoordde niet. Hij liep zwijgend door alsof hij me niet gehoord had. Op Winterveldplaats werd de markt net afgebroken. En dan koopt Albert een bos zonnebloemen... Maar Bijla hervat het gesprek. Is de waarheid voor jou dan niet belangrijk? Ik bedoel, dat is toch de basis voor vertrouwen, of niet? Voor mij niet. Vertrouwen is heel iets anders. Dat heeft weinig met de waarheid te maken, eerder met echtheid. Als ik je zeg dat ik je niet de waarheid kan vertellen... en dat het soms beter is geheimen voor jezelf te houden... wat stoort jou daar dan aan? Wat me eraan stoort? Ik dacht na. Nou, alles. Dat ik je dan minder goed ken... Even later, ze zijn door een lawaaiig stukje Berlijn gewandeld waar ze elkaar niet goed kunnen horen, wordt het gesprek weer hervat. Vind je het echt mooi als iemand je door en door kent? Dat is toch niet mogelijk? Dit keer antwoordde ik niet. Net toen we boven kwamen reed de S-baan binnen. We moesten hollen om met de fiets te kunnen instappen. Is het niet mooi als degene die van je houdt alleen maar bepaalde kanten van je leert kennen, die je zelf uitkiest? Waaruit bestaat anders het voorrecht? Dat is wat Albert zegt. Het voorrecht bestaat eruit dat je in tegenstelling tot andere mensen... ...niet alleen de mooie kanten, maar ook de pijn, de hoop, de angst van de ander meemaakt. Ik ging er nu helemaal op in. Dat is onzin. Je wilt toch ook niet naar me kijken als ik op de wc zit? Het kwetste me een beetje dat Albert me niet wilde begrijpen. Maar meer nog dat hij er een absoluut andere mening op na wilde houden. Desondanks was ik vastbesloten om gelukkig te zijn. En was ik ook gelukkig, want ik troostte me met de gedachte dat je het niet in alle opzichten met elkaar eens hoeft te zijn. Einde citaat. Goed boek, Julia Frank is in alle opzichten te genieten. Ja. Nou, ja. Je, ja. Dus, is er, is er, het daar voor de gek te houden? Uh, in het, in dat, uh, zoals jij voor je ik. ja, ja oké, okay, dat is wel de, uh, de bedoeling, dit is... Uh, Zoals zij daarop reageert van nee, maar ik ben gelukkig en uh, ik hoef niet alles te weten. En ik, ze besluit om gelukkig te zijn. Ja, ze besluit om gelukkig te zijn. Ze besluit eigenlijk om zichzelf een beetje voor de gek te houden. Uh, maar ja, dat staat allemaal uh, in het teken van... Uh, van uh, ze, is, ze blijft geobsedeerd door die dood van Charlotte. En... en uh, ja, ze heeft het vermoeden dat, dat Albert uh, uh, die man was in dat autootje, dat, dat, uh, dat haar geschept heeft en doorgereden is. En ze wil weten. Komt het nog uit? Uh, dat vertel ik niet. Oh, nee. Dat, uh, nee, dat moet je ook niet vertellen. Nee, nee Maar als je zegt, nee. uh, het komt nog uit, zeg je niet van hij heeft het wel of niet gedaan. Mm. Toch. Uh, ja, dat, dat, daardoor blijf je lezen. Rijk, het ja, is soms wel een beetje taai, maar, maar dat sleep je wel doorheen. je Wil ja. weten. Ja, dat is het enige. <laughs> je je wil weten ja. dat dat Heeft doet ze dat, nee, ja, dat wel Ja, maar dat is wel knap. spannend. Ja, ja, kan dat, me dat, ja, dat is spannend. Dat maakt het wel een spannend boek. Ja. De Liefdesdienst van Julia Frank. Dus het is eigenlijk een Literaire detective. Ja, ja, ja, dat is ja, ja. Dat, dat, dat, ja, een genre langzamerhand. De ja. Literaire detective. Je ja. kunt er genoeg over lezen, want de nieuwe gids van de Vrij Nederland is uit. He. De detective en slang. Oh ja, het is de, de maand oh, van, de, de, van de detective. Helemaal van zitten genieten. Juili. Het is uh, voorbij, Juili. we zijn door de ja. Vijf seconden. Nou, vier. Nou, dit was het Uur Literatuur. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.